9 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De stroomstoring op de Brusselse luchthaven Zaventem is voorbij. Vanochtend was er gedurende twee uur geen stroom, waardoor passagiers niet konden inchecken. Daardoor ontstonden lange wachtrijen. Rond acht uur konden alle systemen weer worden opgestart, maar de rijen met wachtenden zijn nog altijd lang. Oorzaak van de stroomstoring op Zaventem is nog niet bekend.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 In drie uur was het schip door de Agua clara sluizen geloodst. Het Panama-kanaal wordt voor bijna 5 miljard dollar verbouwd... zodat er nog grotere schepen doorheen kunnen varen. Op 26 juni wordt de uitbreiding officieel geopend... anderhalf jaar later dan gepland. De luchtmachtdagen in Leeuwarden gaan vandaag en morgen gewoon door... ondanks de crash van een Zwitserse straaljager gistermiddag. Volgens de burgemeester speelt mee dat er niet boven het publiek wordt gevlogen. Daardoor is het risico wat hem betreft beperkt. Zwitserland doet niet mee, de collega's van de neergestorte piloot hebben afgezegd. De F-5 belandde in een vijver nadat straaljagers van de Zwitsers elkaar raakten tijdens een routineoefening. De piloot wist zich met zijn schietstoel in veiligheid te brengen en raakte licht gewond aan zijn enkels. Het vliegtuig zal worden onderzocht door de militaire luchtvaartautoriteit en wordt daarna zo snel mogelijk geborgen. Het weer veel wolkenvelden, alleen in het zuiden vanochtend meer zon, blijft wel tot de avond droog. Pas vanavond kan er wat regen vallen. Het wordt 17 graden in het noorden, 22 graden in Limburg. Morgen wolkenvelden met af en toe zon. Maar op de meeste plaatsen droog. Zondag volgen buien. Dit was het NFC -FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Battenverdorp. 3 kilometer, zo'n 5 minuten vertraging. En na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Schiedam-Noord, 2 kilometer. Vertraging bijna 10 minuten. Er is maar één rijstrook open. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to bounce. Dream. We'll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 Daar is op dit moment ook de Moto 3 bezig. Voor degene die dat interessant vinden, Navarro is daar de. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Op het circuit. Race Radio. Alleen op GfH. De leider op dit moment, dat wou ik er nog even achteraan zitten. We gaan verder met muziek van dit moment. Dua lipa be the one. Mooie zondagochtend 8 minuten over de klok van elf. I Looking at the sun. Not a fool. Not a fool. Not a fool. No, you're not fooling anyone.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 De doos Earth and Fire en het plaatje het weekend Pit Report. Pit Report. snel over naar het uh, circuit in Zandvoort. Willem van Dezen bij de finish, denk ik, ondertussen van de Mazda Cup. Uh, ik kijk even uh, hoeveel nog. Ja, ja hij uh, is nog 1 minuut 26 seconden, dus het kan zijn dat hij na nog één uh, ronde.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 Vaak op een circuit komen en die genieten allemaal. Uh, Het is op dit moment uh, Marzo Dekker aan de leiding, die van plaats uh, 10 vertrok. Uh. Op de tweede plaats uh, zien we Van der Slik. Uh, derde Wubbe en vierde Verswijveren. Jury Verswijveren... die op 8 heeft gelegen. 9, 5 en nu weer op uh, plaats 4. En ja, die is ook alles aangelegen natuurlijk om uh, in die top 3 uh, te gaan eindigen.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 Wat zeg je? Het is dan inderdaad leuk om hem te zien in die auto. Om te kijken hoe hij dat doet. In plaats van op de, op de motor. Ja, nou de auto doet hij zeker goed. Hij heeft uh, jaren uh, al uh, race natuurlijk. En uh, dat is uh, leuk. Dat stukje ook mensen. Ja, schaat is toch ook een uh, snelheidssport. Uh, de meeste mensen die schaatsen, die komen toch niet aan de snelheid uh, die de wedstrijd halen. halen. En uh, oh. ja, hier is het ook weer snelheid.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 Vondagochtend met de Golden Earring op ZFM Zandvoort. We gaan heel even kijken Cfm, naar de verkeersopdate. Nou, hoe het er dan voor staat op de wegen rondom Zandvoort. We weten in ieder geval dat het plink uh, druk is al op het circuit. En als we dan nog even kijken naar de wegen deze kant op. De N200 Haarlem Zandvoort, daar op dit moment 3 kilometer. En de N201 hoofddorp Zandvoort, daar zeggen ze nu 6 kilometer.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 En hier is nog een lekker stukje muziek van Pink. Dit is Try.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 het seizoen. Vandaar dat hij rijdt met een uh, V8-motor. En dat is uh, voor de meesten wel zo prettig, want die maken nog het uh, heerlijke Formule 1-geluid wat we door de jaren heen kennen. Tegenwoordige uh, Formule 1 zijn wat uh, stiller. En ja, net wat ik zeg, dat geluid is nog een van de mooie dingen boven de snelheid en de hele entourage uh, met de Formule 1 natuurlijk. Uh,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 En deze is van Michael Jackson, Billie Jean. on Ford, Race Radio. Race Radio ZFM. Big Snoop Dogg. Yo. Yo. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you write me down? So I can, I can make you give it up, give it up make you say my name like a jersey, jersey. Shutting down the game, be my head coach so you can, you can, you can.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 Voor dat gebied ook weer code oranje afgegeven. Maar laten we daar hier in, uh, in Zandvoort hopelijk geen last van hebben. Terug naar een stukje muziek. Babylonia. Ricky L en Mike. We gaan wel weer een, uh, een paar jaar terug. Was dit een grote hit? Born Again.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 Oké, okay, misschien zien we je dan weer. In ieder geval bedankt en veel plezier. Dank je Dat was Willem van Denzen met Max Verstappen gisteren op het circuit. En wie rijdt er dan mee waar hij wat mee heeft tijdens die Masters? Nou, dat is zijn vriendin. Die rijdt dan in de Formule 3 en Masters mee. George Michael dit. Veet. En dat alles op deze zondagochtend Race Radio hier op CFM Zandvoort. En we gaan zo nog één keer even snel naar Willem. Nog één keer sfeerproeven op het circuit van Zandvoort.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 daar waar je wilt komen, nou, heel mooi. Uiteraard werd dat flink toegejuicht. Toegejuicht werd Max, uiteraard ook op het moment dat hij langs de tribune ging en de geluidswal richting Tars -en Er Werd er tot drie keer toe een weef ingezet. En dat was een prachtig gezicht natuurlijk. Formule 1 auto met die snelheid, dat geluid. En dan aan de andere kant zoveel mensen. En die allemaal op dat moment een weef uitvoeren. Geweldig. Geweldig om te zien, denk ik.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 Dat klopt, dat zijn historische auto's. Dat zijn auto's uit de periode toewagens en GT's uit de periode van 1965 tot 1981. Ook daar, dus uh, mooie geluiden, denk ik. Jazeker, jij zegt mooie geluiden. <laughs>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 Ja, en dan laten we jullie in het dorp ook meegenieten. <laughs> Kunnen ze, ze daar ook wat we horen, inderdaad. Ja. Willem, dankjewel. Ik ga je nog veel plezier wensen op het circuit. Oké. Okay, en dan ja, uh, spreken we elkaar vast wel weer. Oké, okay, tot later. Doei doei. En ik sluit af met een klein stukje van Gavin de Graal, Soldier op de Zandvoortse Radio.